Drie uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Duitsland is een massagraf uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Uit het graf bij het dorpje Altenbroek ten zuiden van Leipzig... zijn de resten van 41 mensen opgegraven. Deskundigen denken dat er bij elkaar ongeveer 100 skeletten liggen... vermoedelijk van buitenlandse krijgsgevangenen.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 De Zweedse metaalvakbond heeft het faillissement van Saab aangevraagd. Vorige week deden twee kleinere bonden dat ook al. Saab houdt vol dat een bankroet niet aan de orde is. Er zouden alleen tijdelijke financiële problemen zijn. Het bedrijf hoopt dat twee Chinese bedrijven de autoproducent met een miljoeneninvestering zullen helpen. Het weer.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 Het is dinsdagnacht 20 september. U luistert naar Nog Steeds Wakker van Omroep WNL. U bent wakker en wij zijn dat ook. Het komend uur kijken we naar de dag die is geweest. En natuurlijk werpen we een blik over de grens met nieuws uit andere wakkere landen. Het is twee minuten over drie en straks gaan we het hebben over de beste manier... om van honderden kilo's mosselen af te komen, maar nu eerst ondergronds in Amsterdam. De volgende halte is... Ramses Schaffi zou over een paar jaar zo door de metro kunnen klinken in Amsterdam. Een aantal liefhebbers van de zanger die zo liefdevol over zijn stad zong, wil een metrostation naar Schaffi laten vernoemen. Een station op de verder zo omstreden Noord-Zuidlijn. Een week geleden is de petitie voor metrostation Ramses Schaffi gestart. En inmiddels steunen ook veel BN'ers het plan. Waaronder zijn goede vriendin Lisbeth List. Rob Jansma is een van de initiatiefnemers. Goedendag, meneer Jansma. Ja, goedendacht. Hallo. Ja, Er is een petitie. Hoeveel uh, handtekeningen heeft u? Uh, op dit moment, toen ik naar bed ging, toen stond de teller iets onder de 7000. Dus ik hoop uh, dat hij er net overheen is gegaan. En hoeveel heeft u er echt nodig om een rol van betekenis te kunnen spelen? Nou, er is een regel in Amsterdam dat je 1100 Amsterdammers nodig hebt. Uh, dus daar zijn we al ver overheen. Maar we hebben de doelstelling uh, zelf neergezet om drie maanden hiermee bezig te zijn. En we zijn nu net, uh, ja, net een week bezig, ietsjes meer. Dus het gaat heel goed. Wat is eigenlijk het belang van het metrostation Ramse uh, We zijn op dit idee gekomen doordat wij eigenlijk een jaar geleden en wij is ik en Wijn, een, een andere initiatiefnemer, een jaar geleden in de metro zaten en toen dat was in Brussel en toen stopten wij op station Jacques Brel en toen hadden wij allebei iets van wat ontzettend leuk en wat ontzettend uh, spannend dat een, een held uh, als Jacques Brel was geëerd wordt om hem te benoemen naar een metrostation. En dat willen we eigenlijk ook toepassen in Amsterdam. Maar dan doet dus. u metrostation Ramse Chavier en niet metrostation André Hazes bijvoorbeeld? Nee, we hebben inderdaad voor, voor Ramse Chavier gekozen. Ja, ja. Maar cool. Hazes is toch echt, als ik aan Amsterdam denk, denk ik aan Hazes... Ja, nou ja, Ramses Chaffee is niet veel kleiner, hoor. Ik bedoel, uh, <laughs> Ramses Chaffee is, is ook een heel groot mens in Amsterdam. Uh, nog steeds en zeker geweest. Uh, daarnaast uh, zijn er twee andere punten die, die, die zeer snel naar boven kwamen. En dat is dat Ramses Chaffee zelf uh, om, hoek, om de hoek heeft gewoond van de Vijzersgracht. Waar het uh, ja, waar ze nu aan het bouwen zijn. En het tweede punt is dat het ook nog eens langs het Franse Consulat ligt. Uh, Ramses is tenslotte van origine. Weliswaar een, een Fransman. Dus ja, dat uh, was eigenlijk een win-win-win situatie. Maar nu wil ik niet heel vervelend zijn, maar ik vind het altijd wel heel overzichtelijk als niet-Amsterdammer... dat als ik met de tram naar het Waterlooplein ga, dat ze dan zeggen Waterlooplein en dan weet ik waar ik ben. Maar als ik hoor Ramses dan heb ik echt geen idee. En als we nou gewoon doen dat we Halte-Vijsselschacht hanteren, station Ramses dan zijn we eruit. Als een soort bijnaam. Als een soort bijnaam, inderdaad. Uh, u heeft er goed over nagedacht, ik hoor het al. Dat ja, is mooi ja, ja, ja. om te horen. Ja. Hoe, hoe groot is nou eigenlijk de kans of, dat, dat, dit, dat, dit echt, dat dit er echt komt? Ik bedoel, is er ook veel animo van de mensen die er echt over gaan, van de politiek? Nou ja, kijk, wij, de, om allereerst is het uh, natuurlijk van belang dat wij door middel van deze acties, door middel van, van, van, van jullie en heel veel andere mediabronnen uh, zoveel mogelijk petities tekenaars krijgen. Dat is punt 1. Nou, als je dan kijkt van hoe staat het er op dit moment voor, dan is er dus al vanuit de wethouder, vanuit de gemeente een positief geluid en een zeer positieve reactie is er gekomen op ons plan. Daarnaast is het zo dat uh, we natuurlijk heel veel mensen ja, het, het, het, het, het idee willen laten ondersteunen en vanuit daar gaan we het aanbieden. Dus ja, ze moeten het afwachten. Ja, en ze moeten het afwachten, maar ondertussen heeft u al een flinke schare mensen achter u verzameld die het echt een goed idee vinden. waaronder ook mensen die toch een prominente rol spelen in Amsterdam. Ja, absoluut. We hebben op dit moment hebben we een ambassadeurslijst van zo'n 60 bekende Nederlanders. Uh, met daar aan het hoofd uh, Liesbeth-list. En geen van hen was bezorgd dat het aan die omstreden Noord-Zuidlijn komt? Nee, maar kijk, dat is eigenlijk ook wel weer het leuke. Ik bedoel, het uh, Noord-Zuidlijn Noord is op zich een waanzinnig project. Ik bedoel, het is een waanzinnig uh, innovatief uh, uh, ja, kunstwerk zou ik bijna willen zeggen, voor Amsterdam en voor Nederland. Um, en juist een, een, een, een, een extra... Uh, dimensie aan het verhaal geven door middel van een positief geluid vanuit de bevolking, door middel van een petitiepagina, door middel van een nieuwe naam. Ja, ik denk dat het alleen maar leuk is. En uh, dat zijn eigenlijk ook over het algemeen de reacties die men geeft. Maar tegelijk, dat station moet aan de Vijzelgracht komen. Dat is ook die gracht die uh, integraal verzakt is. Ja, helemaal mee eens. Ja, ja, ja daar kunnen we niet onderuit meer. <laughs> nee. nee. Dat is ook een mooie nee. term bij metrostation. Maar... Ja, ja. Uh. Maar goed, waar kunnen mensen heen als ze dit initiatief willen steunen? Nou, we vragen zoveel mogelijk mensen om uh, dus naar www.metrastationramsyschaffie.nl te gaan. Dat is een, een petitiewebsite waar men heel duidelijk uh, nogmaals even na kan lezen. Het, hetgeen wat ik net verteld heb en nog veel meer. Ook de ambassadeurs terug kan vinden, maar vooral natuurlijk uh, de petitie kan ondertekenen. Uh, en wij zullen uiteindelijk met al die petities zullen we naar de gemeente gaan... En zullen wij dat uh, aan gaan bieden aan de gemeente? Ja, en dan rond 2017, dan moet het station af zijn. Dus u heeft nog even om wat uh, handtekeningen te verzamelen. Dankjewel Rob Jansma voor dit, uh, de uitleg over de okay, initiatieven. hartelijk dank. De Holland-Amerika-lijn. Minister van Buitenlandse Zaken Uri Roosentaal was vandaag de grote afwezige op Prinsjesdag. Hij reisde af naar New York voor de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Normaliter horen we niets van de minister en zijn delegatie, maar dit jaar komt daar verandering in. Via de website vntop.nl en sociale netwerken wordt u op de hoogte gehouden. VN-jongerenvertegenwoordiger vertegenwoordiger Dirk Jansen maakt onderdeel uit van die Nederlandse delegatie. Goeiedag Dirk. Goeiedag. Je bent net aangekomen. Wat ga je de komende weken doen? Dat klopt. Ik uh, ben vier uur geleden aangekomen. Meteen ook al een receptie gehad van een Nederlandse missie waar ook minister Rosenthal was. En de komende week ga ik, uh, de ministeriële week, dus de week waarbij we bij de VN alle staatshoofden en ministers komen, die ga ik met sociale media verslaan om daarna uh, mijn eigen speech te geven voor de algemene vergadering en te lobbyen voor jeugdbelangen. Ja, want de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties nog even... waar gaat het ook weer over? De Verenigde Naties is een internationale organisatie... Uh, waarvan 193 landen lid zijn. En die zet het in voor vrede en veiligheid... en voor mensenrechten... Uh, en uh, voor de bestrijding van armoede wereldwijd. En eigenlijk is er elke, uh, elk jaar... vanaf uh, de derde dinsdag van september tot uh, december... de Algemene Vergadering. Dus er zijn allerlei resoluties. Allerlei ja, voorstellen eigenlijk... Waarbij landen bespreken hoe ze dus uh, kunnen werken aan vrede, aan veiligheid, aan internationaal recht. Aan maar dat recht. gaat dus echt over alles? Dat gaat over heel veel dingen. Dus het is een één groot circus. Uh, er zijn uh, ja, er is altijd iets aan, aan, aan de gang. Uh, er zijn heel veel discussies. En morgen begint het echt als Ban Ki moon maar ook Obama en een hoop andere staatshoofden speeches geven. Ja, en, en jij gaat het allemaal verslaan vanuit, uh, vanuit Amerika. Doen wij als journalist ons werk dan niet goed daar? dat zeker niet, maar het is meer dat je wel kan zeggen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken uh, niet, uh, of niet, nog niet zo open is geweest over haar werk als ze nu willen gaan doen met deze uh, sociale media pilot. Ze dus willen echt een aantal ambtenaren, een aantal diplomaten zelf, die uh, uh, gebruiken Twitter, die gebruiken Facebook, uh, Flickr, filmpjes, blogs uh, via de website www.vn.nl. En uh, ik als jongere vertegenwoordiger die er toch uh, al in New York zou zijn... en Daan uh, van het einde, een student die een wedstrijd is gewonnen... die laat hun eigen blik op zien. En het is wel zo dat sociale media natuurlijk een ander soort ja, sfeer geeft... dan uh, radio uh, traditionele, traditionele media zouden doen. En Uri Rosenthal die zit natuurlijk altijd in de ministerraad met uh, minister Verhagen. Kan hij zelf nu ook al twitteren onderhand? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Uh, volgens mij doet hij het niet, uh, maar ik denk dat hij dat niet wel kan. Uh, ik zal het hem morgen eens vragen, want morgen begin ik, uh, als alles goed gaat, in uh, alle hectiek, met mijn eerste dagelijkse interview uh, met hem. En misschien is het ook wel leuk uh, voor de luisteraars dat uh, mensen via Twitter, uh, Dirk, naar de VN, kunnen ze ook vragen insturen die ik uh, aan de minister zou kunnen stellen. Dus elke dag selecteer ik één of twee uh, vragen aan de minister. En dit zou één uh, goede kunnen zijn: want je gaat hem iedere dag spreken. Ik ga hem iedere dag spreken. Ja. En waar Tot moet week, je.? Uh, wat zijn dan wat voorbeelden van vragen die je hem gaat stellen? Nou, ik ben nu nog, ik ben net aangekomen en ik heb nu nog geen internet. Uh, dat ga ik zo in mijn hotelkamer eens proberen te regelen. Dan ga ik kijken wat er binnen is gekomen en morgen de de dag ook uh, kijken. Maar bijvoorbeeld, een van de side events gaat over responsibility to protect. Dat is eigenlijk een moeilijke term voor het feit dat als bijvoorbeeld in Libië. Uh, de burgerbevolking uh, niet goed beschermd wordt door de eigen regering of zelfs wordt. Aangevallen, of dat er misdaden uh, tegen de menselijkheid zijn, of oorlogsmisdaden, dat de VN, of de in internationale gemeenschap, uh, verantwoordelijkheid heeft om die burgers te beschermen. En daar gaat bijvoorbeeld een thema over. Maar ja, er zijn heel veel, uh, heel veel discussies over, kritieken ook van andere landen. Betekent dat bijvoorbeeld offensief bombarderen, zoals je in Libië zag? Uh, en daar zou ik bijvoorbeeld inhoudelijk over kunnen spreken. Maar ik vind het ook interessant om te vragen waarom dit allemaal doet, wat de drijfveren zijn. Uh, of wat hij heel opvallend of leuk vindt aan zo'n dag. Dus dat zijn net wat andere vragen dan uh, de zou stellen bijvoorbeeld. Oké, okay, nou jij houdt het dus allemaal voor ons in de gaten daar bij de VN-top. Ga je er ook nog een beetje, want het is natuurlijk ook een heel spektakel voor jou als vertegenwoordiger dat je echt bij de wereldmacht aanwezig bent. Ga je er ook een beetje van genieten? Ik ga dat proberen, ja. Dat is, uh, volgens mij komt dat goed. Ik vind het heel leuk. Ik, heb, uh, ik ben net eens aangekomen en ik ga morgen het volle circus... Uh, Zien en, uh, en ervan proeven. Ja. En uh, daar ga je volgens mij flink van genieten. En voor ons in Nederland is het ook allemaal een klein beetje te volgen via www.vntop.nl. Dirk Jansen, dankjewel. Ja. Graag gedaan. In de Radio 1-studio bij nog steeds wakker nog altijd aanwezig, de band. Uh, Johan Hogeboom, Bas Maree en Ludo van der Winkel, beter bekend als Johan Bas in Ludo. Uh, Zij gaan uh, voor ons spelen Liefste. We zijn nu vijf jaar bij elkaar, mijn liefste. We hebben het heel prettig gehad. Soms was ik wat prikkelbaar, mijn schatje. Soms ging jij wel eens naar de stad. Soms kocht jij daar dan een blouse, mijn duifje. Met een bijpassend centuur. Het is niet dat het je niet stond, mijn hertje. Maar hemel wat waar is het duur? Jij hebt het maar één keer gedragen, mijn schuimtje. Het hangt nu nog steeds in de kast. En zonder dat ik het wist, mijn teefje, heb jij nieuwe kleding gepast. En steeds vroeg jij mij weer om geld, mijn scheetje. En steeds ging ik daarin weer mee omdat ik zoveel van je hield, mijn hartje trok ik steeds mijn portemonnee. We kochten een grotere kast, mijn popje, maar jemig, wat was die snel vol? En nog een en nog een en nog een, mijn piep, want voor jou was mij niets te dol. Uiteindelijk zijn we verhuisd, mijn bubje. We wonen nu in een kasteel. Althans, ik heb maar één kamer, een snuitje en jij, jij hebt er heel veel. Maar dat jij nog steeds van me houdt, mijn skippy, dat doet mij een aardige deur. Wat een ander ook zegt, laat me koud, mijn poekie, jij vervult mij met innige vreugde. Dus het mooiste cadeautje aan jou, mijn flafje. Het is werkelijk extravagant. Het is dat ik je laat opereren, mijn drolly. aan dat gapende gat in je hand. Van Johan, Bas en Ludo hier op Radio 1 nog steeds wakker van Omroep WNL. En ze spelen nog één nummer. 16 minuten over drie. Steeds meer mensen in Nederland leven onder de armoedegrens. Al lijkt dat niet helemaal door te dringen in Den Haag. De koningin repte er namelijk geen woord over in de troonrede. Carla Cies, oprichter van de Voedselbank, wordt hier niet echt gelukkig van. En spreekt daarom vandaag de voicemail in van premier Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspel van Mark Rutte. Graag een berichtje naar de piep. Toets Hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Ach meneer Rutte, wat jammer dat ik u niet persoonlijk aan de telefoon krijg. Ik heb met belangstelling en grote interesse de miljoenennota bestudeerd... en vanmiddag natuurlijk naar de troonrede van onze koningin geluisterd. Ik begrijp, zoals velen met mij, dat we allemaal in de portemonnee zullen gaan voelen wat het betekent om te moeten gaan bezuinigen. Dat moet, dat moet. Maar ik ben ook wel een beetje verbaasd en ook wel teleurgesteld dat er zowel in de miljoenennota als in de troonrede niets wordt gezegd over het toenemend aantal mensen dat in de schulden terecht is gekomen. Of met de voorgenomen maatregel in de financiële problemen terecht zal komen. Als premier van alle Nederlandse burgers wil ik u vragen om de voedselbanken te helpen... zodat wij hulp kunnen blijven bieden aan al die mensen die nu en in de komende jaren financieel in de problemen komen. We vragen uw bemiddeling in het scheppen van duidelijkheid over welk ministerie nu een knoop kan doorhakken... om toegang te krijgen tot de Europese interventievoedselvoorraden... die gratis beschikbaar worden gesteld aan organisaties als de onze... en ook de overheid niks extra's kosten... Om deze gezinnen te kunnen blijven helpen met een wekelijks voedselpakket. Namens meer dan 75.000 Nederlandse staatsburgers. die de broodnodige hulp van de voedselbanken hard nodig hebben. door dit beroep op uw verantwoordelijkheid als premier van ons allemaal. Clara Sies, vicevoorzitter en medeoprichter, Voedselbanken Nederland. Dat was de voicemail Zo, pardon. De voice van Mark Rutte. Um, het is erg laat. Het is uh, uh, bijna half vier inmiddels. En bij ons in de studio is uh, uh, onze eigen teun. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het eigenlijk nog? Hè? Ja, het is behoorlijk laat. Ja. Um, maar het is wel de tijd geweest dat de kranten gedrukt worden en jij hebt ze alvast voor ons doorgenomen. Ik heb een klein stukje bekeken, want sinds vandaag mag je openlijk homoseksueel zijn in het Amerikaanse leger. En NRC Next pak uit met een pagina groot verhaal. Het artikel wordt de situatie vergeleken met Nederland. De conclusie van NRC daarin is dat homoseksuele militairen het goed gaan krijgen. Want het Pentagon trekt een flink bedrag uit voor de voorlichting. Nederland wil enkele belastingambtenaren naar Griekenland sturen... om te helpen bij het verbeteren van de belastinginning. Het is de bedoeling dat de Nederlanders worden toegevoegd... aan de missie van het Internationaal Monetair Fonds in Athene. Het staat in de Volkskrant. En in dat hoofdredactioneel commentaar van diezelfde krant... wordt de vloer aangeveegd met Agnes Jongerius. De grootste bonden hebben geen vertrouwen meer in de FNV-voorzitter. En de Volkskrant schrijft... Als onderhandelaar is zij ongeloofwaardig geworden. Wat zou de waarde zijn van afspraken met haar over bijvoorbeeld het ontslagrecht? Niemand kan er nog van op aan. Alleen een nieuwe voorzitter heeft een kans het vertrouwen... zowel bij de achterban als bij onderhandelingspartners te herstellen. Die voor Jongerius zure conclusie is onontkoombaar. En iets totaal anders, want mannen met een buikje... hebben eerder last van erectiestoornissen dan mannen zonder buikje. Dat meldde Spits eerder deze week. Inmiddels zijn ze wat gaan rondvragen. Zo zegt een dikke man tegen Spits... Dit zal niet de reden zijn om af te vallen... maar mocht ik overwegen iets aan mijn figuur te doen... dan zal ik eraan denken. En een andere man met overgewicht zegt... Een patatje in de week moet toch kunnen? Ik heb trouwens nog nooit viagra gebruikt. Dat was een van de meest opvallende artikelen van de dag... maar ook het beste nieuws van de dag staat in de spits. De nazomer belooft namelijk veel goeds... weinig regen en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Meteoconsult voorspelt dat het komend weekend boven de 20 graden wordt... en de dagen erna lijkt dat ook het geval te zijn. Zelfs het KNMI is erg positief over de nazomer. Goed nieuws voor boeren, want die kunnen wel wat zon gebruiken voor de gewassen. Tot over een overzicht van wat er in de kranten staat. Dank je wel, Tuin. Het nieuws stond vandaag vol van troonredes, nota's en regeringsbeleid. Maar waar het in Den Haag draaide om de bezuinigingen van 18 miljard... ging het zo'n 7 kilometer verderop om heel andere cijfers. Geen hoedjes, maar pannetjes. Want in restaurant Twins in Scheveningen vond de recordpoging mosselen eten plaats. Eigenaar Johnny Ludovici, goedendacht. Goedendacht. Ja, recordpoging. Laten we de vraag der vragen stellen. Is het gelukt? Mm, helaas, nee. Ach, wat was het oude record? oude record was uh, 11 of 1200. Ja, kilo en hebben we het over. hè? Kilo, kilo's. En Wij kwamen tegen de 800 dan. Oh, dus het is ook echt bij lange na niet gelukt. Nou ja, 300 kilo, valt mee, maar het is uh, minder. Ja, want met hoeveel man moet je 800 kilo uh, mosselen wegwerken? Niet in je eentje maar... hoop ik, hè? Wat zeg je? Niet in je eentje hoop ik. Nou, je eentje heb je. Uh, <laughs> <laughs> heb je een dikke buik. <laughs> ja. Nee, nee, normaal gesproken, normaal iemand uh, kilootje de man. Ja. En nu? Dat is normaal gesproken, uh, ga je echt goed eten, echt lief hebben als je pakken anderhalf kilo. Omdat ja. ik mossel eten anderhalf twee kilo, dan zit je echt wel heel goed voor, hoor. Ben je echt wel een goede mosselieter? Ja. Uh, ja, wij de, de gezelligheid was er helemaal top. Het was een goed evenement. We zijn goed geslaagd. Ja. Uh, wij zijn er heel blij mee. We gaan het ook volgend jaar prinsje gaan we zeker verder. Gaat u het nog eens proberen? Ja, maar wij maar gaan met gaan hoeveel mensen, in... nog, nog even, even naar de recordpoging, met hoeveel mensen was u? Wij zijn met 400 mensen waren we. U was met vier... Dus die hebben allemaal twee kilo per persoon gegeten dan, gemiddeld? Nou nee, er zaten ook mensen bij die niet allemaal mossel hadden. Oh. Kijk, wij hebben natuurlijk een commercieel bedrijfschandpavioen en de mensen, ja, die, die weten gewoon, joh, we gaan met Twins toe voor de gezelligheid. Ah ja. En uh, ja, die, die kwamen niet echt voor het recordpoging mosselen eten, maar, u, u maar wist voor de dus, gezelligheid. Maar u zag 400 mensen, u dacht dan gelijk van ja, dit gaan we dus niet redden, deze, de, dit wereldrecord. Ja, ik dacht ik wel geen redden, ik ben op mosselen lichaam weer gek van. Ja, maar <laughs> ja, ja, je hebt hier natuurlijk nog heel veel mosselen over, wat gaat daarmee gebeuren? Ik heb heeft al mijn broer verkocht. En de andere heeft al een andere strandpunt. Dus eh. Uh, maar wat, wat, als ik zo vrij mag zijn, wat, wat moet je broer met 300 kilo mosselen? Nou, we hebben allemaal volgende week hebben we de bridge tour En dan krijgt iedereen mosselen gewoon. Dat begint aankomen. En de donderdag begint het dan, Die mosselen zijn vandaag uh, uit de Oosterschelde. We hebben die set gehaald. Helemaal geweldig. Uh, ja, dus die zijn krakend, krakend, krakend, krakend, krakend. Dus dat gaat wel goed. En hoeven we hoeven niet druk op te maken. Ja, maar dat is dan drie weken mosselen eten. Nou, geen drie weken hoor. Wij verkopen morgen ook wel honderd kilo. Oh, gelukkig. Volgend jaar, gaat u de, volgend jaar is het weer Prinsjesdag. Dan gaat u het weer proberen. Ja. Um, wat waren vandaag nou de toptalenten van het mossel eten? Hoeveel kilo kregen zij weg? Uh, wel de eentje dat die had 5 kilo op. Vijf? Vijf kilo. Die had uh, die, die twee flesjes van erbij. Dat is echt uh, bollybop. Maar alles is gezellig. Die, uh, die, ja, je hebt mensen die dat weg kunnen krijgen. Ja. Ik, uh, ik zelf eet een half kilootje. Ben ik ziek helemaal vol. Een half kilootje? Ja, uh, want gebokte mosselen, gekookte mosselen. En, en wel de Catalaanse mosselen. Catalaanse mm -hmm. is een beetje met uh, sinaasappel erin. Heel lekker. Ja, ja. Maar volgend jaar moet u dus weer een team bij elkaar zien te krijgen. van mensen die echt flink wat kunnen hebben. Nou, de mensen die vandaag er waren hebben zich nu allemaal ingeschreven van volgend jaar. Dus die komen zeker. En u bent nog op zoek naar andere mensen die ook wel een kilo of twee, drie kunnen hebben? Ja, dat uh, ik denk het wel geluk, hoor. Ik denk dat het 100% dat het goed gaat komen. Dus volgend jaar gaat u het opnieuw proberen. Het wereldrecord mosselen eten. Het staat ergens boven de duizend kilo. Dus er moeten nog heel veel mensen zich aanmelden bij uh, Johnny Ludovici van uh, Restaurant Twins. Gewoon aanbellen en dan uh, kunnen ze meedoen volgend jaar denk ik hè? Aanbelden en uh, Lisa een mailtje sturen, helemaal top. Oké, okay. dankjewel voor je toelichting. Heel graag gedaan. Dagelijks staan kranten en nieuwsites vol met bizarre berichten. waarvan je je kan afvragen of ze nou wel of niet waar zijn. Fred Budding van hoogspuntblog.nl gaat voor ons wekelijks op zoek naar de waarheid achter de meest bizarre nieuwsberichten. Het Algemeen Dagblad meldde afgelopen donderdag dat dwergponaster en dubbelganger van de Britse tv-kok Gordon Ramsay onder verdachte omstandigheden om het leven was gekomen. De 1 meter en 7 centimeter lange Percy Foster werd doodgevonden in het hol van een das. Met zijn dood is een tragisch einde gekomen aan het leven van een veelbelovende pornoacteur. Ook Spitsnieuws maakt melding van de bizarre gebeurtenis. Vannacht gaan we in de hoogsradio op zoek naar de ware toedracht van de dood van Percy Foster. Mark Mone, Stichting Das en Boom. Hoe gaat het eigenlijk met de das in Nederland? De populatie stijgt. Dat is, dat is in ieder geval een vaststaand feit. In 1980 was het dieptepunt, waren het 1200, nu zijn het ongeveer 5000. Dus kun je, dus, dus wel een, een, een toename van het aantal dassen. En hoe groot is zo'n dassenburg nu eigenlijk? Kan ik daarin kruipen? Het is ongeveer, een diameter van de hol is ongeveer 30 centimeter. Dus ik weet niet hoe groot u bent, maar het zal moeilijk zijn. Heeft u wel eens een lilliputter in een dassenhol gevonden? Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Zelfs een zelfs lilliputter is een. Een tasel wel, uh, wel erg smal. Bent u fan van Gordon Ramsey? Nee, ik vind het een grote schreeuw lelijk. Femke van der Velden, jij bent kookboekenrecensente en fan van Gordon Ramsey. Waarom vind je hem zo geweldig? Omdat hij op zeer toegankelijke manier um, gastronomisch eten, naar eigenlijk Jan en, en alle man, om het zo maar eens te zeggen, toebrengt. Vind je Gordon Ramsey een knappe man? Ik weet dat hij er alles aan doet om er een beetje leuk uit te zien en zo. Hij zal botox gebruiken en hij blondeert zijn haar uiteraard en zo. Maar nee, hij zal mij niet kunnen krijgen, zeggen wij dan in het Vlaams. <laughs> en een look-alike van Gordon Ramsay naakt in een pornofilm. Zou je daarop verheugen? Goh ja... Misschien is het wel zo dat ik mij daar sowieso altijd op verheug als ik daar porno kijk. Dus ja, maakt niet echt per se uit of dat hij op Gordon Ramsay lijkt of niet. En als deze naakte Gordon Ramsay het formaat heeft van een dwerg, loop je er dan warm voor? Ja, oké, okay, maar dan zit uh, wel een uh, specifieke subcategorie. Ik heb het over de algemene pornografische maatstaven. Even samenvatten. Een dassenhol is ongeveer 30 centimeter groot. De lookalike van Gordon Ramsay is 1 meter en 7 centimeter. Dat past dus nooit ook valt te betwijfelen of de Lilliputter inderdaad zo populair is. De willekeurige Gordon Ramsay-fan houdt wel van een pornofilm... maar een Gordon Ramsay op dwergformaat die hoeft ze niet te zien. Wij moeten bekennen, intussen wel nieuwsgierig te zijn. Richard, jij staat achter de bij Miranda, de grootste seksshop van Europa in Utrecht. Hoeveel DVD's hebben jullie op voorraad? Uh, Zo'n kleine 10.000. Ik ben uh, bijvoorbeeld op zoek naar een film met Percy Foster. Hij is een lookalike van Gordon Ramsay. Uh, nee, we moeten echt titels hebben. Uh, de film Hi Ho, Hi Ho, It's Up Your As We Go, zegt dat u iets? Nee, hebben we niet. Ook de Internet Adult Film Database, die IMDB voor pornofilms, doet geen melding van de seksacteur. Gelukkig verschaft de Huffington Post duidelijkheid. Een redacteur van de site belde de lokale politie in het Britse dorp Terragon, waar Foster gevonden zou zijn. En ook daar wisten ze van niets. De oorspronkelijke bron van het bericht blijkt de Sunday Sport. Deze Britse site grossiert vooral in naakte vrouwen... maar ook in bizarre berichten over bijvoorbeeld BBC-presentator Graham Norton... die in een poepseksvideo zou spelen. Het is duidelijk dat op de redactie van deze tabloid... een redacteur werkt met een oneindige fantasie. U bent verbonden met de redactie van het Algemeen Dagblad... voor de nieuwsredactie toets 1... Voor sportredactie, toets 2. Voor lezersbrieven en lezersredactie, toets 3. Voor de internetredactie, toets 4. Bart Fransen, eindredacteur van AD.nl. Checken jullie geen feiten? Als we tijd investeren in checken, en, en dat doen we echt wel... dan zal het niet in dit soort berichten zijn dat we die tijd steken... maar in andere berichten die er wel toe doen... en uh, waar het op zo'n site uiteindelijk ook... Echt helemaal om En opnieuw wil ik absoluut niet zeggen dat dat dan uh, een reden is om het uh, allemaal maar gewoon op te gooien. Want dan, uh, dan kunnen we ze net zo goed allemaal zelf uit uh, onze duim zeggen. Maar ja, ik vind het een beetje spijkers op laag water zoeken. En zo erg is het ook eigenlijk niet. Want als het Algemeen Dagblad deze hoax nooit had geplaatst, hadden wij vannacht een stuk minder gelachen. Dit was Hoax Radio. Meer onwaarheden in de media lees je dagelijks op hoax.blog.nl. Tot volgende week. Ja, het is hoogspuntblogs.nl. Ik zeg het nog maar één keer. Als u ook nog een keer zoiets hoort over een dode dwergpornoster... die aangetroffen is in een dassel... stuur het op naar Fred en dan zoekt hij haar uit of het nou wel of niet waar is. Het is waarlijk precies half vier. U luistert naar Radio 1 en bij ons in onze studio aangeschoven. Actualiteitenredactrice Inge Stol voor... Het Nieuwsminuutje. De Taliban heeft toegegeven achter de moordaanslag op de oud-president van Afghanistan, Rabbani, te zitten. Rabbani werd gisteren thuis vermoord. De Taliban vertelt dat een speciale eenheid zijn vertrouwen had gewonnen. En toen twee leden van de eenheid door hem werden binnengelaten, bliezen ze zichzelf op. Bestanden downloaden via het internet gaat het snelst in Zuid-Korea. Dat gebeurt met een gemiddelde snelheid van 2202 kilobytes per seconde. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerde uitslag van een onderzoek van het Amerikaanse mediadistributiebedrijf Pendo Networks. In Artis is voor het eerst sinds 2003 een springbokje geboren. Dat maakte de dierentuin zojuist bekend. Zijn mo moeder werd elf jaar geleden in de dierentuin geboren en dit is haar eerste jonkie. En dan nog de Nikkei, de Japanse beurs staat licht in het groen. En dit was het. Het nieuwsminuutje. Hoe, hoe zou jij dat springbokje noemen? Het is toch het meest heugelijke nieuws van de nacht, vind ik. Dat intrigueert mij. Ja, pff, je overvalt me. Ik zou hem Anne de Jong noemen, denk ik. Nou... Zo heet ik ook, toevallig. Maar goed, we gaan het uh, over, uh, over films hebben... want Nederlandse filmsliefhebbers die kijken smachtend uit naar het Nederlands Filmfestival... en dat begint morgen. En vandaag was het de dag voor de verjaardag van een ander filmfestival... namelijk dat in Cannes. Dat is nu 65 jaar oud. Het verschil tussen het filmfestival van Cannes en het Nederlands Filmfestival lijkt gigantisch... Alle grote Hollywoodsterren vertoeven in mei in het zonnige Kan, terwijl hun Nederlandse collega's moeten hopen dat hun outfit niet verregent op de Rode Loper in Utrecht. Filmkenner Robert Blokland legt ons de verschillen uit. Goedenacht, Robert. Hi, goedenacht. Kan is vandaag dus jarig, 65 jaar. Is het nu officieel de chique diva, de Grand Dame, onder de filmfestivals? Een beetje, het is toch toch de ziekere onder de festival. Iedereen die het voorstelt in de internationale filmwereld gaat het liefst naar kan. Je kan ook naar Berlijn gaan of naar Toronto. Maar kan heeft het enorme joie de vivre. Je hebt de boulevard, je hebt het lekkere weer, je hebt de zee. En dat is allemaal pre voor de hele festivalervaring. De foto's waar waar waar een Angeline Jolie of een Brad Pitt uh, um, in de zon staat, zijn mooier dan foto's waarin ze uh, ja verregend op de op de uh, staan, zeg maar. Dus kan, kan is ja gewoon het ziekste filmfestival ter wereld eigenlijk. Dus het is toch wat anders dan het neuden? Ja, maar het is, een, het is een beetje een valse vergelijking hoor. Want het is natuurlijk een heel ander soort festival. Uh, het Nederlands Filmfestival concentreert zich volledig op de Nederlandse producties van het jaar en uh, niet op uh, Engelstalige producties. Dus, hm. dus ja, dan ben je toch uh, in een beperkte vijf aan het vissen. Uh, de Nederlandse film heeft maar een, een x-aantal acteurs, regisseurs, actrices um, die eraan meewerken. En, en je kan, kan putten uit, uit de hele wereld. Dat zijn 180 landen, geloof ik. En dat is toch een verschil. Is dat, dan, is dat dan de tip van jou aan het Nederlands Filmfestival? Maak het internationaal en dan, dan gaan we ook die kant op. Ja, Misschien het weer niet helemaal, maar... Maar welke... Nee, dan denk ik. We hebben natuurlijk in, in Nederland hebben we Rotterdam, het filmfestival Rotterdam. En die probeert wel eens te concurreren met Berlijn, wat, wat ook in februari plaatsvindt. Maar het is gewoon heel lastig. Uh, in Nederland hebben we gewoon niet zoveel uh, uh, ja, in het de melk te brokkelen in dat opzicht. En het Nederlands Filmfestival heeft als doel om de Nederlandse film te promoten en onder de aandacht te brengen. En daar moeten ze geen, geen buitenlandstalige films gaan draaien. Dat draait dit jaar wel. De nieuwe van Janssen. Van Janssen is natuurlijk een Nederlandse uh, ja, actrice slash filmmaakster. Dus, dus daar maken ze soms wel uitzonderingen voor. Maar de kracht van het Nederlands filmfestival is juist uh, ja, dat, dat, dat vaderlandse aspect: uh, dat chauvinisme. Laten we trots zijn op wat we hier in Nederland kunnen maken. En dat is ook heel mooi. Maar wordt het wel een beetje serieus genomen? Uh, in Nederland of in het buitenland bedoel je? Nou, vooral in het buitenland. Nou, het Nederlands films worden in het buitenland. Zeer serieus genomen. Draai regelmatig Nederlandse films op grote buitenlandse festivals. Sony Boy van de zomer nog. Bij de Oscars maken wij een redelijke kans. Doorgaans. Voor een klein beetje. Maar vergeet niet dat Nederland. Er worden hier maar twintig speelfilms per jaar gemaakt momenteel. En dat worden er twaalf als de bezuinigingen van het kabinet allemaal doorgevoerd zijn. En dat, ja, als je kijkt wat er in het buitenland gemaakt wordt. In alleen al Hollywood worden honderden, zo dus niet duizenden films per jaar gemaakt. Dus. Um, het, is, het is niet, niet raar dat, je dat, dat het heel moeilijk concurreren is. Uh, de Nederlandse taal is een drempel voor het buitenland. Uh, Amerikanen gaan niet graag naar films met subtitles, want dat begrijpen ze niet zo goed. Dus um, ja, Nederland wordt serieus genomen, maar het is heel moeilijk om te concurreren en om uh, films uh, onder de aandacht te brengen in uh, andere, ja, andere landen. Ja, en filmfestivals zijn natuurlijk aan de ene kant om films te promoten, maar aan de andere kant ook een beetje om de glamour. Zit dat er nog een beetje omheen bij ons? Kunnen wij dat een beetje in Nederland, met ons eigen Nederlands filmfestival? Elk jaar is het toch weer een beetje die afgetrapte rode loper in Utrecht. En, en altijd weer dezelfde sterren. Weer Halina, weer Caris. En dan zie je ook de fotografen denken: van ach ja, hebben we weer Halina, weer Caris. Misschien, misschien zijn we ook grote nuchter in Nederland. om echt enorme uh, uh, excessieve glamour uh, rond zo'n festival op te bouwen. We hebben ze iets van: doe maar gewoon en doe je al gek genoeg. En uh, in plaats van een dure fles champagne kan je ook een deel van het geld aan een nieuwe film besteden. Door de filmwereld heeft het niet makkelijk in Nederland. Het is echt ja, sprokkelen met geld. En Iedereen loopt te vechten om de paar fondsen die er zijn. Dus misschien dat het ook wel meetelt. hoor. Je kan natuurlijk een hele dure nieuwe rode loper kopen. Maar voor het geld kan je ook weer een kort film maken. En, en uh, daar gaat het uiteindelijk om: om een product, niet om de, de poeha eromheen. Dat is in Utrecht wel echt een heel duidelijk ding. Oké, okay. tot slot, het staat nu voor de deur. Morgen begint het. Wat, ja. wat is nou echt de tip? Um, ik vond openingsfilm eigenlijk echt heel erg goed. Er gaan heel veel films op premieren. Het, het zijn vrij grimmige films, allemaal heel serieus, afgezien van Benny Stout van Johan Nijnhuis, ook Sinterklaasfilm. Maar de bende van ons is echt ontzettend goed. Dat is een perfecte openingsfilm. We maken in Nederland eigenlijk heel weinig van dat soort epische misdaaddrama's. Het is echt een hele goede, mooie film die ze publiek verdient. En ik hoop dat ze dat op gaan vinden, uh, ook al is het uh, Brabant gesproken. Het is heel moeilijk te volgen voor sommige normale Nederlanders. Maar ik geloof dat ze ook zo'n uh, omtitels bij gegooid hebben. Dus dan is die voor heel Nederland toegankelijk. Nou, de Glamour is er dan niet uh, morgen bij het Nederlands Filmfestival, maar wel een goede film. En dat is voor mij toch het belangrijkste. Dankjewel, ja, Robert absoluut. Blokland. Is goed, graag gedaan. Zes over half vier. U luistert naar WNL's nog steeds wakker met het satirisch weekoverzicht van De Speld. Goedenacht, u luistert naar Globaal Nieuws, radio van De Speld bij WNL op Radio 1. Welkom. De gemeente Hengelo is niet nodig. Dat zegt de meerderheid van de bezoekers van de website van De Speld. Op de vraag, is Hengelo nodig? Antwoorden 54% eigenlijk niet. Voor 16% van de ondervraagden is nog altijd onduidelijk welk Hengelo bedoeld wordt... omdat er zowel in Overijssel als in Gelderland een Hengelo bestaat... Het kabinet zal maatregelen treffen naar aanleiding van het onderzoek. En vannacht kunnen we de nieuwe stelling bekendmaken en die luidt als volgt. De troonrede van dit jaar was opnieuw niet grappig. Bent u het daarmee eens of mee oneens? Laat het ons weten via speld.nl. Ja, en dan nog één keer de stelling. De troonrede van dit jaar was niet grappig. En dit was een herhaling van de stelling, dus u kunt niet meer reageren. Vandaag werd bekend dat het pensioenakkoord heeft geleid tot een scheuring binnen de vakcentrale FNV. Correspondent Nico Arvelatse maakte een hoorspel van de gebeurtenissen. Het is half zeven in de ochtend als de voorzitter van de vakcentrale FNV, Agnes Jongerius, maandag van huis vertrekt. Op dat moment kan ze nog niet vermoeden dat er die dag een scheuring zal plaatsvinden tussen de twee grootste vakbonden, Apvacabo en FNV-bondgenoten. Aangekomen bij de vakcentrale opent ze de deur naar haar werkkamer. Ze zet haar aktentas op het bureau, hangt haar jas aan de kapstok en loopt naar het koffiezetapparaat. Terwijl de koffie loopt, denkt ze aan de lastige onderhandelingen over het pensioenakkoord van de afgelopen weken. Het pensioenakkoord, zoals dat in juni overeengekomen was door de sociale partners, stuitte op verzet bij FNV-bondgenoten en Abfacabo, de twee grootste vakbonden binnen de federatieraad van de FNV, die uiterlijk in meerderheid... Al... klaar zegt de koffiejuffrouw opgetogen. Voordat John Gerius een slok heeft kunnen nemen... wordt er op de deur geklopt door een collega. De voorzitter opent de deur. Het is Corrie van Brenk, waarnemend voorzitter van Abvacabo, de ambtenarenvakbond binnen de FNV. Van Brenk probeert uit te leggen... waarom de vakbond niet zal kunnen instemmen met het pensioenakkoord. Volgens haar is het akkoord niet evenwichtig genoeg... Bovendien vindt ze het geen goed teken dat minister Kamp van Sociale Zaken... allerlei concessies heeft gedaan in de Tweede Kamer... terwijl de NVV die ook had binnen kunnen halen. Jongerius is het daar niet mee eens... en probeert uit te leggen hoe moeizaam de onderhandelingen... met het kabinet en de werkgevers zijn verlopen. Hey, een paard! roept voorzitter van FNV-bondgenoten Henk van der Kolk. Intussen is het buiten gaan regenen... en loopt de discussie tussen Jongerius en Van Brenk hoog op. Twaalf uur later zijn ze het nog altijd niet eens... en besluit Jongerius dat ze nog voor het donker thuis wil zijn. Als Jongerius moe maar voldaan thuiskomt... stromen de berichten binnen op haar computer. En zo eindigde een lange dag van onderhandelingen. Opnieuw leek er weinig progressie geboekt... En een gezamenlijk standpunt over het pensioenakkoord leek verder weg dan ooit. Het zou nog lang onrustig blijven binnen de vakcentrale FNV. Ja, en tot zover zo het hoorspel van Nico Arvelatse. En dat betekent dat we aan het einde gekomen zijn van Globaal Nieuws. Nog een prettige nacht. Dag. over het satirisch nieuwsoverzicht. Meer van de Speld op www.speld.nl Ze zijn de hele nacht al bij ons in de studio. Johan, Bas en Ludo zometeen praten we nog heel even met ze verder. Maar eerst spelen ze hun laatste nummer van vandaag, Vonken. Hij liet zijn kookclubje achter, zijn zaalvoetbalteam achter, zijn kampioenschapsbeker derde klasse. Hij liet zijn wandelschoenen achter, zijn schaatsen achter en zijn wekelijkse avondklaverjassen. En zijn nieuwe tuinverlichting en zijn oude four-wheel drive. En zijn erfpachtverplichting verplichting. En zijn jaarlijkse verlangen naar de zee. Alleen de vonken in jouw ogen, in jouw helder groene ogen. Die vonken in jouw ogen nam hij mee. Een horloge liet hij achter, een flesje krapa liet hij achter, waarmee hij altijd op de vriendschap proostte. Hij liet een hobby schuurtje achter, en een volkstuintje achter, en een vliegticket naar het verre oosten. En een prent van Van Dongen, en een stapeltje romans, en een meisje, en een jongen. En die foto in zijn portemonnee. Alleen de vonken in jouw ogen, in jouw helder groene ogen. Die vonken in jouw ogen nam hij mee. Allernieuwste dvd, alleen de vonken in jouw ogen, in jouw helder groene ogen, die vonken in jouw ogen, nam hij mee. Applaus. Ik denk dat ze in de theaters iets meer gewend zijn, maar uh, het komt uit een goed hart, laten we het daarop uh, houden. Tja, het zitten maar twee presentatoren hier. Nee. Anders wordt het ook zo druk, ja, Schuif Schuiven ons nog even lekker, want we willen graag nog met jullie, met jullie doorpraten. Ja, um, uh, want uh, de, de liedjes die we nu hoorden, wat mij een beetje opviel, was dat het uh, eigenlijk uh, tragikomisch was het meeste. Ja, dat klopt wel een beetje, ja. misschien, ja. Ja, het is niet, het is niet echt dijkletterlijk wat we doen, maar het, is wel, ja, het zijn mooie uh, muzikale, mooi muzikaal programma's. Met wel, uh, wel hoop te lachen, maar ook uh, lyrisch, daar houden wij ook van. ja, ja wat wil je mijn pleister zien? Um, wat, wat betekent dat? Wil je mijn pleister zien? Nou, dat was eigenlijk een programma dat we, de, we een beetje uh, de kapstok hadden van. Dat uh, onze liedjes eigenlijk de pleisters op de wonden van de samenleving waren. Dus als mensen naar ons toe kwamen, dan kregen ze een pleistertje. En, uh, Voor elk pijntje en hadden elk we wel pijntje, een ja. specifiek pleistertje. Ja. Ja. En dat en, was de uh, titel van jullie vorige programma. De nieuwe ja. heet Niet Aaien? Ja. Ja, en dat, dat gaat dan eigenlijk weer een beetje over dat, we, dat, we, de, de, dat, dat alles zo hetero is. Het Ik we, bedoel, we zijn zelfs wel heet, zelf wel hetero's, maar dat het zo, allemaal zo hard is... en dat zo'n een, een bepaalde zachtheid eigenlijk niet, niet meer mag of en niet, niet is. Weet je, dat, daar, daar is eigenlijk te weinig van. En dat willen we dan een beetje meegeven. Aan de maar niet A.J. kennen we vooral van de rug van een geleidehond. Een blinde geleidwond. Bijvoorbeeld. Maar niet aaien is ook dat, dat je niet meer zacht mag zijn. En dat we daar een beetje mee spelen. Dat het, dat het dus wel mag of, of niet. Of, uh, nou ja, in ons programma hebben we daar een beetje over. Ja. Ja, en Ludo, ik had begrepen dat jij... Nu zit je dus bij deze cabaretgroep. Maar hiervoor zat je bij half jazz min in Nederland. Dat lijkt me <laughs> nogal een, een overstap. Ik zag Room Eleven, uh, Wouter Hamel. Ja, ik heb, ik, heb, uh, ik heb in principe gewoon jazz gestudeerd. Um, aan het conservatorium. En daar ben ik natuurlijk ook ingerold toen. En um, dat doe ik nog steeds. Maar wel in, in toch wel een, een, een mindere mate dan voorheen. Maar ik doe het nog steeds. Uh, maar het, het ding is dat, dat theater, wat, wat ik nu heel veel doe... en vooral dankzij Bas en Johan, dat dat gewoon de overhand heeft. En dat ik dat ook ontzettend leuk vind. Dus ja, dan, dan ga ik er natuurlijk niet voor wegrennen. Nee. Dus dat, dat is de reden. Maar ik, ik, ik doe het nog steeds allebei. Maar uh, ja, het een wat minder dan het andere. Maar is er dan nog een heel groot verschil in hoe je zo'n optreden benadert? Of is er nou, een andere sfeer omheen? Of, of, uh... Ja, de, de, de, er is absoluut een andere sfeer uh, om, om... Natuurlijk is er een andere sfeer om, om, om de, de, de hele... Uh, hoe zeg je dat ook weer? Branche, uh, de, de omgeving, de mensen. Maar de manier waarop ik een optreden benader is, is, is, is, blijft gewoon hetzelfde. Maar het is, het is wel een andere manier van werken. En er ja, is ook een veel meer. In, in, tijdens, ja, dat wil je waarschijnlijk ook zeggen. Johan, dat, dat tijdens het optreden is er een, is er een hele andere juist. vorm van concentratie. Ja, dat is leuk, ja. dan, bij, uh, uh, dan bij jazz. Uh, bij jazz is het veelal uh, dat, dat je speelt en dat de mensen. Nou ja goed, ze luisteren of ze luisteren niet. Of ze komen speciaal ergens voor, maar ze, ze lullen er toch nog wel een beetje door, doorheen. Uh, als je op een podium staat of, podium staat, of wat dan ook. En wat wij doen met z'n drieën is, is echt de, de, dat we de concentratie ook vragen van het publiek. Gewoon in een gesloten, kleine, donkere ruimte waar je elkaar toch niet kan zien. Eh, op een podium waar wij dan ons ding doen. En dat is, dat is absoluut een hele andere manier van werken. Ja. En eh, niet-hij, dat staat op de rol, zoals ze dat noemen. Wanneer kunnen mensen naar jullie toe en, en waar kunnen mensen jullie opzoeken... Nou, we hebben onze première op 25 oktober in Klein Bellevue in Amsterdam en de dag daarvoor een voorpremière en de dag daarna na op dezelfde locatie. En vanaf dat moment gaan we eigenlijk uh, uh, gaan we lekker vol toeren uh, door Nederland. Uh, de, ja, je kunt op onze website kijken, uh, Die Daar wordt nog aan gesleuteld, maar daar uh, vind je al een link in ieder geval... Ja. naar, naar uh, het, uh, de website van ons ipsariaat. Dat is uh, www.wetheater.nl. Maar het is, uh, veel, veel muziek, is er ook een cd? Komt er een CD? Ja, we hebben een, een, een, een CD die, eigenlijk onze debuut CD. Ja. vandaar ook uh, het beste van. Zo hebben we hem genoemd. Oh, kijk. Oh, die is, uh... Ja, als je maar één cd hebt, dan is het eigenlijk heel logisch ja, natuurlijk. Ja, zo. dat is ongelogen. Het is afval waarheid. Maar het nieuwe, nieuwe cd komt eraan. Ja, ja oh gelukkig. Ja. En, en ik krijg net een folder in mijn ja, hand geduwd ja. en dan zie ik jullie alle drie half naakt op. Een half, nee, een half, nee, gewoon zo. Ja. Zo, zo ja. moet hem houden. Dus Officieel rechtop wel. staand. Ja. Dus drie hoofden zie je en uh, nog een half naakt Een hele kamer. mooie dus, half naakt. Nou, als de, ja, de naakt. mensen ja. dat ja. niet willen komen zien, theater, dan weet ik het ook niet ja. In het theater zien ze de rest van ons. Ja, oh, ja. Maar, niet, maar niet aan je. Ja. Ja. Niet aan je. maar en van der Winkel, uh, dank dat jullie hier in de studio waren. Uh, dank Graag gedaan. Ja, en je hebt natuurlijk, we hebben het de hele nacht eigenlijk al over de dag van vandaag, Prinsjesdag. En dan zijn de paden natuurlijk heel erg spannend en de hoekjes zijn leuk. Maar het belangrijkste onderdeel van Prinsjesdag blijft natuurlijk de miljoenennota en de politieke reacties erop. En dus dronk onze verslaggever Pieter Munnik weer naar Den Haag. Daar kwam hij onder andere Groen GroenLinks-Kamerlid Lisbeth van Tongeren tegen. Mevrouw van Tongeren, wat is uw eerste reactie? Nou, ik vond het kil en niet echt heel erg verbindend naar groepen mensen toe die in een crisis toch om zich heen kijken. De ene crisis, de financiële crisis, werd enorm genoemd. Maar wat er in ons milieu, met ons klimaat, met ons voedsel, met onze oceaan aan de hand is, daar eigenlijk geen woord over. En dat vind ik wel een ontzettend gemis. Het woord klimaatverandering is in één zin genoemd, maar vooral bij kansen voor ons eigen bedrijfsleven... En wat je natuurlijk zou denken, het is kansen voor onze scholieren... het is kansen voor onze export, het is kansen voor onze economie... en het is goed voor onze gezondheid. Dus het zou een veel hogere prioriteit moeten hebben. En ik vind het dan ook echt ja, heel kortzichtig dat daar geen aandacht aan besteed wordt. Wat gaat u dan morgen doen bij de eerste politieke beschouwing? En de, de, er is een monitor uitgekomen gisteren... naar aanleiding van een motie van Femke Halsema van vorig jaar... Om eens te laten zien hoe staat het er nou met duurzaamheid voor. Daar zie je uit dat een heleboel dingen die het kabinet zegt te willen realiseren dat dat niet gaat lukken. Daar gaan wij het kabinet op aanspreken. En wij zullen daar zeker ook als we er steun voor krijgen moties op indienen. Om toch die stappen te zetten in de richting van het wordt toch de eeuw van de schone energie. Daar moeten we toch heen. Nou hop schouders eronder en vooruit. Wat voor reactie verwacht u dan? En als je het beleid tot nu toe ziet, staan de oren en de ogen daar niet voor open. Maar het is de rol van de oppositie om steeds weer aan te geven dat het wel kan, dat het een uh, goed economisch effect heeft. Je ziet het, hè, gisteren kwam er een plan van de ING uit, ook helemaal duurzaam. Het bedrijfsleven is er al en nu het kabinet in Den Haag nog. Ja, en Pieter ging ook langs bij PVV's nummer 1 dierenliefhebber Dion Graus. Dat... Meneer Graus van de PVV, kunt u een reactie geven waarom er geen, uh, eigenlijk één zin wordt besteed aan het milieu? Ja, daar zou u bij Mark Rutte moeten zijn, want hij heeft de, de tekst voor de, voor de koningin uh, geschreven. En daar zou je echt aan Mark Rutte zelf moeten vragen. Maar u, u, u, jullie vormen samen een regering. Ja. Ik neem aan dat u wel wat weet van de plannen. Nee, zeker wel, maar alleen ik, ik, ik ga niet over de teksten die de, ik, ik zou hem best graag een keer willen schrijven trouwens, maar... Kunt u dan niet concreet uh, zeggen wat de regering dan wel gaat doen? Nou, dat is, dat is iets wat aan de fractievoorzitter is. Dus volgt het debat de komende tijd? En dat kunt u best aan, uh, aan Geert Wilders, onze fractievoorzitter, vragen. En ook aan Mark Rutte die het geschreven heeft. Dus eigenlijk kunt u er niks over zeggen. Nee, nee want dat gaat buiten mijn portefeuille, mijn excuses. Oké, okay, formeel? Sorry? Formeel. Oké, okay, ja. soms moeten het wel. Eens. Hopelijk heeft de regering morgen wel zijn woordje klaar, want dan moeten ze zich bewijzen tegenover de oppositie in de eerste politieke beschouwingen. Onze collega's van de zuidelijke regionale omroepen hebben ook deze week weer verslag gedaan van alles wat er in de provincie gebeurde. Een overzicht hiervan hoort u in... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Niet alleen in Irak en Afghanistan hebben ze last van terroristen, ook in het Brabantse tolkamer is het raak. De basisschool al daar zit vol met kleine mormels. Maar gelukkig kon de directeur ze makkelijk vinden. Ja, ik liep net voorbij en ik zag uh, poep op de grond liggen. Dus dat heb ik eventjes uh, opgeruimd. En wat doe je dan als verantwoordelijke directeur? Ja, ik heb gevraagd om onderzoek. Het is dezelfde dag uitgevoerd. Uh, we weten nu, het is actief ongezond. Dezelfde dag nog rapportage. Nu gaan we zien dat we ze op termijn van anderhalve week... de kinderen elders onderbrengen. Want nou ja, je ziet het, de poep ligt in de gang. Dat kan gewoon niet. Hmm, en mag je ze dan zonder problemen vangen? Nee, er wordt op dit moment al, al actief uh, geprobeerd de beesten te vangen. Uh, daar hebben we ook als gemeente gezegd dat mag van ons. Uh, er staat dus, gewoon... Terwijl de vergunning nog niet binnen is? Nee, dat is gewoon op mijn verantwoording. De, uh, de vallen staan er gewoon. We hebben alleen nog niets gevangen. Dus alles wat naar vrijdag gevangen wordt is legaal. En tot die tijd uh, zien we het wel. En al zou het dan niet mogen, er is één klein gelukje. Overigens heeft ook de, het bureau dat vangt een, een onderzoeksontheffing. Dus voor het doen van onderzoek mogen zij ook principe vangen. Dus het is ook wel, het mag gewoon. Nou ja, we gaan ze niet onderzoeken natuurlijk. En wat ze dan vangen is voor mij nog een raadsel, maar ik gok dat het muizen zijn. Van Gelderland door naar uh, hun zuiderburen, in het Brabantse Woudrichem, hebben ze een klein conflictje. Bloody shame. Bloody shame. Ja, meteen maar even voorstellen dan. Deze ruzie gaat tussen oud-burgemeester Joop Worrel... De tegenwoordig heb ik niet zoveel moeten te vertellen. Ja, en aan de andere kant staat... Ja, ik ben uh, Bas de Peuter, wethouder uh, van de mooie gemeente Wouderkum sinds 2006. Ja, en zij hebben dus ruzie, want de wethouder wil een drijvend hotel in de plaatselijke haven. Maar dat ziet de oud-burgemeester totaal niet zitten. En dan... Na weken discussie en verwijten over en weer doet plotseling uit het niets Rijkswaterstaat ook een duit in het zakje. Rijkswaterstaat geeft geen toestemming voor een drijvend hotel. En dus... Dat roept toch op zijn minst de verdenking, het idee op dat Joop Worel, oud-burgemeester van Woudrichem, Rijkswaterstaat komt met de mening dat hij zijn old boys network heeft ingeschakeld. Uh, ja, ja, wat zeg je dan nog als oud-burgemeester? Uh, ik, ik vind het heel prachtig dat men mij oud-burgemeester noemt. Maar dan zou men mij ook een beetje misschien met dat respect kunnen behandelen. Dat mis ik soms wel eens. Als laatste door naar Limburg, daar zijn ze altijd wel in voor een feestje. Deze keer zijn het de wijnfeesten. En die zijn er niet zomaar. Nou, er is, uh, het zijn overigens de 43ste wijnfeesten... die we nu achterinvolgens uh, organiseren. Dat is uniek voor Limburg, denk ik. Maar dat is ooit een keer ontstaan binnen de vereniging om... Uh, ja, men moest gewoon geld hebben. En waar is dat geld over nodig? Wij uh, hebben een orkest van een uh, 45 man... en een jeugdfafaren van uh, 20 man... en een drumband ook van een man of 20. Ja, die hebben instrumenten, die hebben uniformen... En ja, dat kost gewoon hartstikke veel geld. En anders? Met papier ophalen en uh, ja, rondgang door het dorp. Uh, ja, we proberen op allerlei manieren natuurlijk toch geld te krijgen. Drie toeters, leuk. Maar even terug naar de wijn. Is dat nog wat geworden? En nu hebben we een, een, een wijngaard Rennen die wat hier uh, ook nog wijn maakt. Dus dat is heel, uh, heel leuk. Goed, Anne. Een wijntje dan maar. Ja, ik, weet niet, ik heb het niet zo, niet zo met Limburg. Het lijkt me niet echt te drinken. Nee. Tot en zover. Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Ja, ja. onze... Eindigen we. <laughs> Sorry, even miscommunicatie hier. Het is ook al heel erg laat voor ons. We eindigen onze uitzending met onze columnist Diederik van Zessen. Die ergert zich overal aan. En dat zal vandaag ook wel weer zo zijn. Want de dag dat een Zwarte troonrede wordt gepresenteerd... valt er natuurlijk genoeg te zeiken, toch? Vandaag heb ik mijn best gedaan om zo weinig mogelijk... van Prinsjesdag mee te krijgen. U moet weten, ik ben niet koningsgezind. Ben op dinsdag gewoon druk met werken. En als ik ergens geen verstand van heb... Dan is het wel van de Rijksbegroting. Van Maatje van wegen en Ferry Mingelen krijg ik bovendien uitslag... dus vandaag liet ik dit voor wat het was. Deze is zoals gebruikelijk niet is uitgelekt. Shit, het nut heb ik toch nog wat van die saaie onzin meegepikt. Afijn, begrijpen me niet verkeerd, ik geef wel om ons land hoor. Maar ik wil gewoon niet de illusie wekken dat ik er verstand van heb. Vanmiddag in de trein pikte ik een gesprek op tussen twee middelbare scholieren. Ze bespraken Prinsjesdag. Het waren ongetwijfeld voorbeeldige scholieren. Wel bespraakt maakten ze hun punt over het korte op onderwijs en cultuur. Maar ik kon alleen maar denken, nee. Nee, jullie weten niet waar het over gaat. Jullie hebben echt geen idee. En toch krijgt Jan met de pet, te pas en te onpas, een podium... om te zeggen wat de gewone burger ervan vindt. Let op dit belachelijke interview dat ik hoorde op Omroep Frieslaan. Nou, je komt kijk vrouwen om mijn winkelkarken. Wat vind je ook nou dat er in de troonrede maar is voor je wordt? Ik heb er eigenlijk geen antwoord op. Zo. En waarom spreekt daar Fries? Wat vind je van de troonrede's dat hij waarschijnlijk is? Heel somber en zo? Wat zegt die gast? Daar nou, zal inderdaad veel somberheid in staan als je ziet hoe de economische crisis maar voort blijft duren. Ja, ja. Dat en waarom, waarom moet ik haar, haar mening horen? Maar denkt u eens na, dit soort gesprekken heeft u de hele dag gehoord. Meningen van mensen zoals u en ik die we door onze strot geduwd krijgen. Alsof ze er toe doen. En dat is dus niet zo. Let maar op, we zijn er nog steeds niet vanaf. Morgen zijn ze er weer. De zogenaamde Vox-popjes. Vox-populi. De stem van het volk. Geef mij maar gewoon de stem van de kenner. Of hou je mond. Dat ga ik nu ook doen. Ja, mooi. Want we hebben wel weer genoeg negatieve woorden gehad voor vandaag. Volgende week gaan we kijken of hij dan misschien iets uh, vrolijker gezind is. Onze kolonist Diederik van Zessen. Nu de klok zo langzamerhand richting 4 uur begint te kruipen... Uh, staat het volgende radioprogramma voor de deur. Nu al wakker en Kamran Oela, presentator... Die staat er ook letterlijk bij. Ja, hij staat, hij staat er ook letterlijk bij. Wat gaan jullie doen? Ja, Uiteraard weer een vol programma voor alle wakkere mensen in Nederland... en over de hele wereld die meeluisteren. We gaan het hebben over het WK Rugby. Dat is nog steeds in volle gang. Maar ook over een ander WK, het WK Wielrennen. Want je denkt, de Vuelta is nu voorbij is het doen afgelopen. Maar nee hoor, het WK is gewoon aan de gang. Uh, uiteraard blikken we vooruit weer met, uh, op de verkiezingen van volgend jaar uh, in de Verenigde Staten... met onze eigen man in Washington, Wouter Zantingen. En we hebben uiteraard ook weer een sketch in het komende uur. Dus ook volop cabaret zoals bij in jullie programma, ook bij ons, bij Nu Al Wakker. Ja, wij zaten vandaag goed gevuld met cabaret. Ook mede door onze band van vanavond. En natuurlijk de spel. Volgende week is die in ieder geval weer terug. Net als Bastiaan En ik ben ook weer van plan te komen. Wij wensen u heel veel plezier. En nog een goede nacht bij Nu Al Wakker. Ja, wilt u nou meer weten over uh, Omroep WNL? Waar wij natuurlijk van zijn. Kijk dan even op onze website. www.omroepwnl.nl En we zijn ook te volgen op Twitter. Dat is uh, Aapstaatje Redactie WNL. Toch Kamman? Dat is helemaal waar. En hashtag WNL ook tot 6 uur. Want we hebben straks ook nog Pierre Wind in de uitzending. Want Nog meer jij is fantastisch door. lekker ding. Want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch door. Ah, door. Nog meer jij is fantastisch door. Nog meer jij is fantastisch door.